Nu moet er onder meer voor zorgen dat Obama een goede campagne voert en in november als president wordt herkozen. De huidige chefstaf was precies een jaar in functie. Er zijn berichten dat hij het niet kon vinden met andere naaste medewerkers van Obama en met politieke leiders in het congres. De politie in Dordrecht heeft na een wilde achtervolging twee mannen opgepakt. De twee waren mogelijk betrokken bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis in Dordrecht. Bij de achtervolging op een provinciale weg werden snelheden bereikt boven de 190 km per uur.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 ...om weer ja, de harten van de mensen te zoeken. Zodat ja, de mensen weer hem mogen leren kennen. Dat is, het, uh, dat is ons doel. Als huis van gebedsantwoord zijnde. Ja, dat is wel heel interessant. En uh, ja, waarom is dan daar een huis van gebed voor nodig? Uh, we denken dat continu gebed nodig is... ...om de mensen te bereiken. Gebed is als het ware een motor...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 En als onderpand van het eeuwig leven geeft God dus zijn geest in jou, zijn Heilige Geest. liefde, trouw die nooit teleurstelt. Geef uw genade, Heer. Iedereen zoekt.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 ein Sünder verloren wenn du stehst doch hebt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 En uh, zal ik het telefoonnummer even noemen? Ja, als mensen geïnteresseerd zijn of dat uh, bellen nodig hebben voor een afspraak. Ja, ja het nummer is uh, 06 40 23 66 73. Ik raam 06 40 23 66 73. En we trekken de gesproken een half uur uit per cliënt. Het begint dus met een kort gesprek. We willen graag weten waar die persoon vandaan komt en uh, wat voor nood, wat, uh, waarvoor hij komt. De problemen. Uh, de problemen, waarvoor dus, hij uh, ja, gebed vraagt. En daarna gaan we voor die persoon bidden. We verwachten namelijk dat uh, God wil laten zien aan die persoon dat hij de levende God is en dat hij bemachtigd is om.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 Laat zien, God wil zijn naam laten zien ook in jullie levens. We laten zien dat hij een realiteit is. Dat hij van jullie houdt. En dat hij ook ja, dat wil aantonen in jullie levens. Ja, en ook door de Bijbel te lezen kunnen mensen dat uh, leren. Dat, dat moedigen jullie ook aan de mensen de Bijbel te lezen? Ja, we moedigen de mensen aan om uh, de Bijbel te lezen. De, de Bijbel is het woord van God. We kunnen Jezus Christus alleen maar leren kennen.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 En ook via de website, de link van de Huizen van Gebed Nederland, kunnen jullie op onze website vinden. Dat is www.gebedzandvoort.nl Dan vinden hier een link, 247.nl. En zo kom je dan op de site van, de, van die overkoepelende, overkoepelende organisatie van Huizen van Gebed Nederland. En we zijn onderdeel daarvan. En...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 Nou, nu neemt iemand anders het over. Maar uh, bij de House of Prayers in Amerika, dat is het dat ze gezamenlijk bidden. En dan uh, gaan ze een hele groep dus, ja, of een paar uur lang bidden. Of na een tijd neemt een andere groep het over. En dan is het ook zingen met uh, een band, live band. Maar er is ook een andere beweging. Die net als wij dus gewoon, uh, daar schreef dat één persoon een uur opvult...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 En zondag zitten we daar ook. En wel van tien tot zeg maar rond twaalf uur, half één. Daar houden we zondagse diensten. Waar we dus uh, samen komen als gemeente om God te aanbidden. God groot te maken. Maar ook om uh, voor zieken te bidden aan het eind van de dienst. En daar wordt dus door um, een van ons ook een kleine toespraak gehouden. Een preek gehouden. Er wordt iets over de Bijbel verteld. Of de, ja, over de persoon Jezus Christus